Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Druk in een reactor. Dat blijkt uit onderzoek van Shell. Shell sluit uit dat de explosie te wijten is aan menselijke fouten. Volgens het bedrijf was de opstartprocedure goed uitgevoerd en was de installatie goed onderhouden. Door de explosie en de brand raakten twee mensen licht gewond. De PvdA staat positief tegenover het idee om meer geld vrij te maken. om mensen in de thuiszorg aan het werk te houden. PvdA-leider Samsom zei dat op vragen van de Christenunie. Voor werk in de thuiszorg is al 75 miljoen uitgetrokken. Een Franse arts die werkt voor Artsen zonder Grenzen in Liberia... is besmet geraakt met ebola. De vrouw is gisteren meteen in quarantaine geplaatst. Ze wordt naar Frankrijk overgebracht. Daar wordt ze in een gespecialiseerd ziekenhuis behandeld. pvda leider Samson vindt dat premier Rutte minder terughoudend moet zijn... ten opzichte van de PVV en Geert Wilders. Wilders zei gisteren dat Nederlanders met een paspoort uit een islamitisch land... een anti-sharia-verklaring moeten tekenen. Samson noemt dat voorstel kwaadaardig. Hij vindt dat Rutte ook stelling moet nemen tegen haatpredikers in de politiek. Poolse en Israëlische onderzoekers hebben resten gevonden... van de gaskamers van Sobibor, een van de vernietigingskampen van de naties in Polen. De gaskamers waren vanaf april 1942 tot oktober 1943 in gebruik... De nazi's hebben er zeker 170.000 en mogelijk 250.000 joden vermoord. Onder hen waren meer dan 34.000 Nederlanders. In 1943 werden de gebouwen gesloopt. Ajax is de Champions League begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het tegen Paris Saint-Germain 1-1. Bayern München won thuis van Manchester City, het werd 1-0. En Barcelona won van Apuel Nicosia, ook die wedstrijd eindigde in 1-0. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en een graad of 25. Dit was het in Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug, dames en heren, bij Peaceful Radio Show 2021 hier op Ziemm Zandvoort. We gaan beginnen met natuurlijk weer een nieuwe cd. En hij komt dit keer van Marconi Union Weightless, zo heet deze cd. Ambient Transmissions Volume 2, dat is de subtitel. Nou, en daarna nog een, een nieuwe cd, maar dat moet je even op de... Playlist kijken van peaceforradio.eu. Veel luisterplezier.